30 deze wij. Stijgend van 40. Sparkle, Groovy People. 16 over 4. 93.8 FM City Radio. Dit is Radio City. 93.8. Hey. En op 32 week de volgende nieuwe binnenkamer. nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Nieuw, nieuw, nieuw. Nieuw, nieuw. Taking him out into space, only shooting love for the more it is there, though it's hard to bear. Shooting Love, en de lussen van de Time Bandits. Dit is de Gooisje Hitparade. You... Oh, oh, oh. Volgen enkele wanhopige tegenstanders van JR aan de Amstel. Tegelvlegel. Prijsduiker. quantumkwezel, Plafuisluis. En hier de positieve geluiden. Wonder, kind. Weldoenig. Toffe peer. Gigant.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 Zelfs een importplaat kan je tegenwoordig overal kopen. Maar behalve je disco uit New York, wil je ook je New Wave uit Londen. En je reggae uit Jamaica of je jazzrock uit Japan. Je vindt dit en nog veel meer bij Boedisk. In de Haringpakkersteeg bij de Nieuwe Dijk in het hart van Amsterdam. Boedisk, de meest toonaangevende platenzaak. Dit is het Decibel Nieuws. En hier is Christa Meijer. Goedemiddag, allereerste weersverwachting geldt tot morgenavond. Veel bewolking en periode met regen. Morgen vanuit het westen opklaringen. De middagtemperatuur zal rond de 15 graden zijn. De Antilliaanse regering is bereid om met Nederland een einde te maken aan de internationale belastingfraude door de zogeheten Antillenroute. Bedrijven laten hun winsten langs deze route afvloeien om minder belasting toe te betalen. De Nederlandse Antillen zullen hun wetgeving aanpassen en de bevoegdheden van de Belastingdienst om inlichtingen te verzamelen uitbreiden. Dit is het resultaat van besprekingen die staatssecretaris Koning heeft gevoerd op Dantille. In Utrecht heeft de politie een groep van ongeveer 30 voetbalsupporters aangehouden... ...die naar de wedstrijd van Volendam wilden gaan. De Utrechters richten vernielingen aan in de binnenstad. Ze zijn overgebracht naar het hoofdbureau van de politie. Volgens een woordvoerder van de politie is het in de domstad nog nooit eerder voorgekomen... ...dat voetbalsupporters al voor de wedstrijd werden gearresteerd. In Rotterdam heeft de politie dit weekend een discoavond in het Laurens College voortijdig beëindigd. Jongeren die niet op school thuis horen hadden zich tussen de ruim 500 feestvierders gemengd. Zij staken in het gebouw vuurwerk af waarop enkele vechtpartijen ontstonden. Toen de jongens vervolgens een aantal brandblussers leegspoten brak er volgens de politie paniek uit. Een grote groep scholieren vluchtte een gang in waarvan de vloer het door het gewicht begaf. De politie hield vier jongeren aan. Tot slot nog wat tips. Er is op dit moment een rommelmarkt en een bazaar in de Nassomavel aan de Cornelis-Dirkstraat. Vanavond om 9 uur speelt er in de Engelbewaarde Jam Session King Mok. Tot zover het nieuws, maar nog één tip. Blijf luisteren naar René de Leeuw. Ja, dankjewel Christa. Het lijkt me wel wat zeg met de hele schouderde grond zakken.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 is K N O M gnome uh, This is K N O M Nome. D T C T Goeiedag, ik ben Meggie Becneel en ik vind het helemaal te gek dat mijn nieuwe single I Got You Hittip is bij Radio City. Goeiedag, ik ben Meggie Becneel en ik vind het helemaal te gek dat mijn nieuwe single I Got You Hittip is bij Radio City.